Van 6 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. In de historische binnenstad van het Duitse Münster zijn meerdere mensen omgekomen... doordat iemand met een bestelbusje op het terras van een café is ingereden. Volgens lokale media zijn er drie doden en 30 gewonden. Zes van hen zouden in levensgevaar zijn. De politie in Münster bevestigt dat er doden en gewonden zijn, maar noemt nog geen aantallen. De dader heeft zichzelf van het leven beroofd. Op een balkon van een woonhuis in Schiedam is een dode baby gevonden. Het gaat volgens de politie om een pasgeboren kind. Hoe lang de baby al dood is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het is overleden. De politie doet onderzoek.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 Bij de juniorenwedstrijd van de omloop Noordwest-Overijssel zijn vijf wielrenners gewond geraakt. Ze reden in volle vaart op een stilstaande auto. Het gebeurde niet ver van het dorpje Wanneperveen. Volgens de eerste berichten raakten ze alle vijf gewond. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. De koers is meteen daarna stilgelegd. Met Arjen Robben als aanvoerder heeft Bayern München dankzij een 4-1 bij Augsburg... een 28ste landstitel in de Bundesliga veroverd. Dat betekende voor Robben en zijn collega's de zesde titel op rij. En het weer dan nog, het is zonnig en alleen in het westen hangen wat wolkenvelden. In het zuiden en midden van het land komt de temperatuur boven de 20 graden uit... en daarmee is het de eerste officiële warme dag van het jaar. Ook morgen en maandag blijft het mooi lenteweer met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit was het NOS Journaal. De op Ik klopte elke wedstrijd mee. Zie nu waarom? staan met de schaar op Dit weer konden doen. Maar we zijn gewoon de beste. Ja, we zijn de kampioenen, ze wij nu allemaal het legioen heeft ons steund: Dat is echt niet meer normaal. Altijd al voor ons staan, overal mee heen meegedaan. En de mensen om zich heen, keihard met het team, gaan werken hand in hand, is nooit alleen. De nummer één, ja dat zijn wij. We hebben er hard voor gevochten, maar wat zijn we blij. Alles hebben we gelaten, alles hebben we gedaan. Daarom zingen we nu samen, omdat we hier met de slag staan. Weer konden doen, maar nu zijn we echt de beste. Ja, we zijn de kampioenen. Dus Zien jij bij? Nu allemaal. Het leven jong In en al gezelligheid hier, ZFM Entertainment for You, 106.9, 104.5, DAB Plus, kanaal 5C. En natuurlijk ook hier op de kabelkrant. En dit was Romy Danenburg. En, uh, ja ook aanwezig hier in de studio. Dit was uh, de nummer 1. Romy, goede, ja, goedenavond eigenlijk al. He? Goedenavond. Ja. Ja, je, je, hoe was de reis hier naartoe? Ja, prima. Ja. Prima te doen. Lekker weer. Dus, uh... Oké. Okay. Je hebt je broertje meegenomen. Ja. En, en moeder natuurlijk. ja eh. Ik bedoel, ja. Eh, wat is, ja uh, zeg je leeftijd zelf maar. Ja, ik ben 15. Ja, dat bedoel ik. <laughs> ik kan er niet zelf redden. Nee, doen. dus uh, onder, onder begeleiding van moeders en, uh, en, en broertje natuurlijk. <laughs> ja, hij is nog iets jonger dan jij. Ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, de nummer 1. Uh, 2017. Ja, klopt. Dat is vorig jaar geweest. Je ja. hebt nu een, uh, een ander nummer uitgebracht. En daar gaan we het dadelijk eventjes over hebben. Maar uh, ja. Uh, we hebben hier dus nummer 1 en uh, echte vrienden. Mm -hmm. is dat, uh, ja, die zijn tegelijk uitgebracht uh, volgens mij? Ja, volgens mij wel. Echte vrienden, dat is. Volgens mij ging dat iets ietsjes voor de nummer 1 werd dat uitgebracht. Ja. Um, ja, maar dat is eigenlijk mijn eerste nummer wat ik echt heb uitgewacht. En daarna volgde dan de nummer 1 voor het uh, kampioenschap van Feyenoord. Oké, okay, dat is daarvoor uh, bedoeld eigenlijk. Ja, dat ja, okay. is echt daar uh, ja. speciaal voor bedoeld. Ja, want uh, we hadden het er net al over. Eigenlijk zing je helemaal geen Nederlands. Nee. Dus, uh, <laughs> dan heb ik toch twee Nederlandse nummers die voor ja, me staan. Ja, En mijn nieuwe nummer is ook Nederlands. Dus het uh, <laughs> ja, ja, ja, dus, nou ja, dat is niet helemaal waar. Nee, precies. <laughs> maar goed, uh, ja, ik heb natuurlijk uh, op YouTube uh, aardig wat, uh, wat zitten spitten. En, ja, daar kwam ik van alles en nog wat tegen. Ja, dat klopt. Dus ja, uh, uh, onder andere ook natuurlijk uh, uh, een optreden... tenminste uh, bij Karin Bloemen heb ik gezien. Ja. ja. Dat, uh, waar was dat voor? Um, nou ja, dat was eigenlijk gewoon dat zij um, op internet vroeg... dat, dat hadden wij via Facebook gezien... met ja. een oproep geplaatst door ons theater... dat zij um, lokaal talent zocht voor in een van haar shows. En? Toen dacht ik van, nou, dan geef ik me natuurlijk gelijk op... En uh, toen had ze mij uitgekozen, want ze ging ook zelf persoonlijk alle filmpjes bekijken die werden ingezonden. En toen ja. had ze mij uitgekozen. En toen mocht ik één nummer solo zingen bij haar in de show. En nog aan het einde van de show een, uh, een paar zinnen samen met haar meezingen. Ja, ja dat, dat, uh, inderdaad, uh, die clips staan op YouTube. Ja. Die kunnen we allemaal bezichtigen. Ja. En, en een heleboel kunnen we bezichtigen eigenlijk van jou. Ja, nogal. Uh, ja. <laughs> nogal. Hey, um, ja, we, we zitten, zitten eigenlijk... Uh, wat is jouw toekomst? Hoe zie jij dat? Nou ja, ik wil het heel graag gewoon van zingen mijn beroep maken. Dat is eigenlijk wat ik het liefste wil. Nou, Ja, zingen ook theater? Nee, ik heb wel vroeger op musical les gezeten. Maar zingen is toch wel... Ja, zingen zingen voor echt mee Dat is iets wat je echt heel graag wilt. Ja. Oké. En ja, je hebt natuurlijk zoveel clips op YouTube staan. ja. Wat, wat, wat, uh, is, er niet iets, uh, is er niet iemand die, die, die zegt tegen jou van, joh, laten we daar eens een, een leuk album van maken? Nou ja, sommige mensen hebben het wel vast wel een keer voor de grap gezegd van, oh dan moet je echt een album maken. Zelf ben ik daar nog niet echt mee bezig geweest met een album te maken, maar gewoon met losse, losse nummers opnemen en die dan uitbrengen. Ja. Maar een album uh, lijkt me heel leuk. Maar daar ben ik op dit moment nog niet echt mee bezig. Uh. Nee, maar uh, ik kan me voorstellen dat ik uh, uh, ja, toch uh, aardig wat nummers heb, heb, heb gezongen. Ja. En, en uh, ja, het zijn niet de nummers. Nee, <laughs> ik, nee klopt. <laughs> ja, ik, ik, ik heb flink lopen spitten. Dus, <laughs> <laughs> en, ja, en ja, het verbaast me eigenlijk dat, uh, dat er nog... Uh, want de wil is er wel voor een album. ja. Als, He, de, de, ja, zeker. Oké, okay, ja. dat zich nog niemand uh, daarvoor aangemeld heeft. <laughs> behalve dan uh, ja, Karin Bloemen die uh, eh, toch wel enigszins in jou gelooft. Ja. ja, dat had ze ook wel tegen mij gezegd. Ja, wel, inderdaad. ja. En, en ja, dan heb je toch zoiets van, waarom niet? Ja. He, want uh, die stem is prima, uh, de clips zijn prima. Ja. ja, het is meer van, ik heb uh, nu natuurlijk drie Nederlandse nummers uitgebracht. Ja. Uh, maar het liefst wil ik wel de Engelse kant op. Dus ja. nu omdat we toevallig uh, mensen kennen die in het Nederlandse circuit zitten. dachten we van nou dan is dat toch goed om daarmee een start te maken. Maar het liefst wil ik wel Engelstalige nummers gaan uitbrengen. Maar dat ja. vind ik zelf wat moeilijker om, om dat te doen. Maar uh, dus ja misschien nog even wachten met het album. En eerst even focussen op echt de stap van ja. Nederlands naar Engels. Ja, Dan nou ja, of, of beide. Ja, ja dat is ook Ik bedoel, ook. Ja, die combinatie... Ja, er zijn er heel veel ja. die die combinatie ook... Eh, eh, daardoor noemen we... Eh, Anouk bijvoorbeeld, ja. eh, die heeft altijd Engels gezongen. En ja, eh, die komt nou toch ook met... talige nummers. Achilia Romli doet dat ook. Uh, ja. Ja. Maar ja, die doet ook ten nul en, en noem maar op. Dus ja, uh, ja die, die is heel erg uh, uh, breed, zeg maar. Ja. Dus ja... Waarom niet? Ja, waarom He? niet? Theater, uh, Engels, Nederlands. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, echte vrienden. Uh, is die nog ergens op gebaseerd? Uh, nou, dat was eigenlijk dat was wel grappig. Want uh, uiteindelijk ik kwam uit school en toen werden we gebeld door, uh, uh, door Harry Gerrits. En die heeft ook uh, de nummer 1 voor mij geschreven. Nou, Harry Gerrits is? Harry Gerrits is een uh, uh, ja, producer, producer. Producer, schrijver. Ja, ja producer en, uh, en songwriter inderdaad. Oké. Okay. Uh, en, uh, uh, en die belde ons van, uh, uh, ja, ik geef een, uh, hoe noem je dat? Een Benefietconcert, ja. of na nou, een Benefiet optreden in een, uh, in een café. Ja. En toen zei hij van, ja, ik wil eigenlijk een nummer opnemen. Maar de zangeres die eigenlijk nu, nu echt de studio in zou moeten... Die was ziek. Die was ziek. Ja. Dus toen had hij mij gebeld van, kan je ook gewoon per direct naar de studio komen om dat in te zingen? Nou, dat was geen probleem. Nee, dat was geen toch? probleem, dus nou. ik ben gelijk gegaan. En toen, uh, toen hebben we dat opgenomen. En toen heb ik dat daar uh, gezongen ook. Dat was voor de... Was het voor de verjaardag? het was Het was een verjaardag. Ja, een verjaardag. En ja. voor de stichting Stop de broodhok. Ja. Daar ging het ook om. Ja. En uh, toen uiteindelijk hebben we die uitgebracht. Dus uh, dat is wel heel leuk. Ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. Leuk. Misschien vinden de mensen hem ook wel leuk. <laughs> toch? Ja, dat hoop ik wel. <laughs> Oké, okay. Romi Dannenburg is het. Ja. ja. Uh, echte vrienden. Zo, dat was het dan, Romy Danenberg. Of Danenberg. Ja, sorry. <laughs> sorry, zei je? Maakt niet uit, oh, nee, Ja, ja, ja. Soms, soms zit daar gewoon een, een gewoonte in. <laughs> hey, um, ja, nou ja, dit, dit was natuurlijk op een bekende melodie van, uh, van Michael Jackson en ja. uh, Ben. Je hey. kennen hem allemaal, eigenlijk. Ja. <laughs> Ja, ik kan me voorstellen dat je broertje, die is nog te jong, die, dat hij die zegt van, nou ja, ik, ik hoor liever Paul Elstak of... Hè. <laughs> Denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. Hey, um, ik heb hier ook een, een nummer klaar staan. Uh, Super Duper Love. Oh ja, ja. Dat, uh, dat uh, ja, ho, ho, het, is een, het is natuurlijk een heel breed uh, begrip, want ik zie ook uh, eh, Vlieg met me mee uh, van uh, ja. Paul de Leeuw en, uh, eigenlijk ook nog een hele ouderwetse hurt ja. van uh, Timmy Juro. Dus ja, je, je hebt eigenlijk een, heel, uh, een hele brede ja, smaak. Ja. Tenminste, uh, smaak ik neem aan dat het ook je smaak is. Ja, het is ook je uh, De nummers ja. uh, die je die, die, die zingt. Ja. ja, heel vaak kijken we ook op uh, programma's of we gaan gewoon op YouTube opzoeken. Vaak doe ik dat met mijn vader. Ja. Die helpt mij dan daarbij. Uh, die, die, die zit nou lekker in het zonnetje met een... Uh, een glas bier naast zich op het tafeltje of niet? Nou uh, ja, dat denk ik wel. <laughs> ja. Gelijk heb die. <laughs> precies, precies. Ja, maar het is, uh, het is dus heel breed. Ik zing de Jackson 5, maar ik zing ook Pink. Dus het ligt, het ligt heel breed. Het is wat, uh, wat bij mijn stem past. Wat ik ja. lekker vind zingen. Want heel vaak hoor ik ook dingen. En dan denk ik, oh... Dit is leuk om te zingen, maar nou. dan zing ik het. En dan denk ik van, oh, dat is het toch niet. Okay. <laughs> dus uh, dat is ook heel erg van even uitproberen. En, uh... Ja, want uh, ik kan me voorstellen hè, dat je toch... Uh, bijvoorbeeld uh, Timmy Euro... Hè, de tekst, ja, die weet je niet zo 1, 2, 3 uit je hoofd. Uh, dat moet je toch wel even uh, instuderen. Ja, ja, als het je niet het... legt, dan weet ik ja. uit ervaring. Als het je niet legt, dan gaat het niet lukken. Nee. nee, precies. Nou, gaat de tekst instuderen gaat bij mij... Uh, grappig genoeg wel altijd heel makkelijk. Maar dat komt misschien ook omdat ik dan... Uh, ja, ik krijg het gewoon heel snel in mijn hoofd. Als ik een liedje echt leuk vind... Uh, en die ga ik dan zingen... Dan, dan weet ik de tekst ook zo 1, 2, 3. Dus dat duurt echt maar een dag of twee, denk ik. Uh, dag of twee, drie. En dan ken ik het wel uit mijn hoofd. Oké, okay. Dus, uh, nou ja, Sle snelle Lillian. <laughs> ja. <laughs> hey, ik denk, uh, ja, die, die gaan we gewoon ook even lekker, draa lekker draaien. Super Duper Love. Dat da nou <laughs> en dat allemaal van Romy Dannenberg, Nou moet ik opletten. Romy Dannenberg En uh, dat allemaal hier op 106.9, 104.5 en DB Plus, uh, kanaal 5SC, kabelkrant hier in Zandvoort. En uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren tot 7 uur. Mijn naam is Fred Heij En uh, als je net gegeten hebt, uh, ja, dat het u wel mogen bekomen en zit u te eten. Eet smakelijk. Wait a minute, Romy Dannenberg En ja, super duper love. Ja. Hé. Hey. Ja. Zo, ja. <laughs> Zo. Nou, dat is een heerlijk nummer, toch? Ja, heerlijk. Daarom zeg ik, ja, ik, ik zie er zoveel op staan. Eh, dat, dat ik denk van, nou, dat is gewoon nee, een album waard. <laughs> Zo simpel is het. Hé, hey, um, what about us? Ja. Dat is ook eentje van, ja. uh, van Michael, hoor. Nee, van, uh, of is van het Pink. Is van, van Pink? pink. Okay. Ja, <laughs> <laughs> ja, ik moet even opletten. Vanwege het nieuwe systeem. Dan zit ik allerlei verkeerde schijfjes en alles <laughs> open te drukken. <laughs> dat weet ik niet. Uh, geen idee. hey ik um, uh, ja Ik zie ook eigenlijk uh, in, in alle clips uh, dansen. Heb je dansles gehad? Nee, ja op musicalles. Maar eigenlijk... Uh, ja eigenlijk nooit echt, echt goed dansen gaat. gehad. Dat gaat eigenlijk gewoon ja, vanzelf. Van eigenlijk vanzelf. Ja, als je ja. lekker in de muziek zit en dan... Ja, ja de, de, de flow, zeg maar. Ja, het is He, natuurlijk ook wel belangrijk ja. dat je een beetje beweegt. Want als je bij zo'n nummer alleen maar op je plek blijft staan... en alleen maar het publiek zwaait, kijkt van, nou, joehoe. Ja. Uh... Nou ja, nou, ik bedoel, ja. Daarom zeg ik, uh, met Kari Bloemen... Dus, ja, in principe ook leuk natuurlijk als je toneel combineert met muziek. En dergelijke... Ook een optie toch? Ja, ja dat is waar. Hey, um, ja, zo direct gaan we ook nog eventjes met iemand anders bellen. En uh, ja, ik ga er ook even een, een ander nummer tussendoor draaien. En uh, ja, dat is een moderne nummer. En la Culpa, die keer denk ik wel. Louis Fonsi en Demi uh, Lamont. Ja, die ken ik ja. wel. wel. Ja, Oké, okay. is dat wat om dat te vertalen in het Nederlands? Oh, hoe. <laughs> ja, misschien, nou, misschien wel, misschien nu, niet. Nu, nu, nu vraag ik te veel. <laughs> Hey, ik zou zeggen, ja, geniet eventjes van de muziek En uh, gaan we zo eventjes uh, uh, bellen met Wally uh, McKee Dus blijf zeker lekker luisteren Hey Fonzie. Oh no ¿Qué <laughs> Se y es Je dan, Demi Lavato en Fonsi en het zijn de la Copa, en uh, ja, we hebben ook weer iemand aan de telefoon, zoals ik net zei, uh, Wally McKee. En hallo, uh, Wally, Hoi, vrienden, hey, wel. goedenavond. Ja, hoe is het? Ja, ja, heel goed. Ik uh, en de plaats gaat best. Ik, ik, ik heb het heel erg aan mijn zin, dus ik uh... Ja, wat moet je ervan zeggen, ik ben er blij mee. En, het yeah. en is de 17e Nederlandstalige single die ik heb. Ja, je gaat als een, en... uh, als een trein. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. <laughs> nee, maar ja, ja kijk, uh, ja, ik, ik volg je natuurlijk hier en daar. En uh, ja, je, je gaat echt, uh, echt als een trein, moet ik zeggen. Ja. ja geweldig. En over, en over drie weken het nieuw album, dus uh, het, het gaat niet stuk. Nee, nee, ja, ik bedoel, uh, ja. Wat, wat moeten we eigenlijk nog bij jou aan toevoegen? Ja, er is zoveel gebeurd al die jaren natuurlijk. Ik, ja, uh, God, nee, hoor. ja zeg, voor nee. Ja, vorig jaar was je natuurlijk hier in de studio. Ja, klopt. Nee. Ja, en toen heb uh, nou. je ook uh, even kijken. Daarna kwam het, de, de single uit Waar ben jij en zo. Uh, ja, ja uh, menosito En uh, uh, wat hebben we nog meer? Uh, pff, jij en een heleboel. Jij bent het beste. Ja. Jij bent het beste. Hé, hey, hey, kijk wat je doet. Die is ook nog geweest. Ja. En. Uh, en dan heb ik een uh, heel leuk uh, nieuwtje. Dus over een maand of drie, vier... in het nieuwe seizoen... Ja. dan start we een tv-serie... Uh, op de VPRO en TV Rijnmond. Ga allemaal één keer door. En uh, daar doe ik een paar afleveringen in. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. En die serie die gaat heten... Uh, de Terugkeer. De Terugkeer. Uh, dat is een uh, serie die gebaseerd is op jouw leven? Of? Een klein stukje. Ja. Uh, het is ook voor de rest heel veel... fictie en werkelijkheid. Dus voor mensen die... Uh, uh, de serie gaan volgen is het leukst als ze ook een computer ernaast zetten naast de televisie kijken en dan ja. kunnen ze intoetsen van nou, wat is er waar in die tijd, wat is er toen gebeurd en klopt dit wel, klopt dat wel en dan geloof ik ook dat daar een, een prijsvraag aan verbonden is voor degene die de, de meeste goede antwoorden heeft Ja, en, en, en de album komt volgende maand uit zei je? Ja, die komt uh, eind uh, volgende maand uit ja, ja. ja. Ah, okay. dus, dus, eind, eind van deze maand begin komende maand ja, ja, En en daar zijn, uh, zijn ook, ook nog Engelse nummers op te vinden, of uh, is het echt alleen Nederlands nee, nee, nee, dat is alleen Nederlands en, en dat is Neder uh, Nederpop, ne Nederlands popmuziek. Ja. Dus geen uh, geen enkele, ja, wat wat ballads, maar geen. Uh, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Gosh. Ja. Een RB-achtig nummer, een, een paar prachtige ballads, een aantal vlotte liedjes. Ja. Het uh, is een, een, een conceptalbum geworden, want het een haakt weer door naar het ander. Een prachtig mooi country-pop liedje staat er ook op. Ja. En, nou ja, goh, weinig tot weinig covers, dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, dat is zeker uh, belangrijk, ja. Nou, binnen drie, drie jaar zijn we ermee bezig geweest om dat te maken van wat het nu is. Dus ik ben echt een wekelijks voor mij aan de gang geweest. Ik had zoiets van, nou, goed is niet goed genoeg. Het moet gewoon beter nog eens beter. Ja. En een pracht, prachtige woes. Ja. En over, over, over drie weken dan staat hij ook dan, dus de woes ook weer te zien op... Uh, op, op Facebook, dan zet ik hem erop, Instagram en nou, de mensen kunnen dan kijken van, oh, nou als dat de, de hoes is, dan zegt mij dat al heel veel ook over de binnenkant, dus de muziek Ja, en, en de, de weg naar jou, de, deze single uh, hebben die uh, voor je vrouw geschreven of? Nee, nee. Niet? Oké okay. nee, nee, nee, ik ben nog niet getrouwd, hoor. maar in ieder geval maar... uh, ik moet je zeggen, nee, Kees Stel heeft dat geschreven, ja. en daar ben ik hem heel erkentelijk voor, dit is Denk ik wel een van de be nou een van de beste die ik uh, tot nu toe heb gemaakt. En ik heb denk ik, ja, uh, zo'n zo drie, vier singles van de zeventien Nederlandstalige singles die ik heb uh, uitgebracht. Uh, behoort dit wel in, die, in de in de top vijf daarvan. Dat ik ja. zeg van nou ja, dat, dat heeft echt, echt aangetikt. En uh, ook uh, with you TV gaan we doen. En er staan andere leuke tv-programma's staan. Uh, aan, het aan te komen. Dus ik denk dat, dat het gewoon het verloop moet hebben. De plaats is nu drie weken uit nog maar. En uh, ja, dan gaan we gaan er nog gewoon de komende zeven, acht weken kijken wat we verder allemaal gaan doen. Ja, nou ja, zeg ik, uh, ja. ik vind je gewoon een geweldige heren. Altijd uh, druk, in, druk uh, in de weer. Ja, en, uh, ja. ja dat maar, ja, ik kan nog in het kort zeggen, hoor, er komen nog twee Engelstalige singles aan uh, binnen nu en twee maanden. En ook een, met mijn band, De Lemming. The Lemmings, ja. ja. ja, ja de, is het 20... is niet de Lemmings, maar de Lemming, hè? Ja, de Lemming. Ja, de lemming. Want, uh, je hebt ze beiden natuurlijk. Ja, vroeger, vroeger ja. was het The uh, ja. Lemming, in een half jaren 70 tot, tot, uh, 2000, uh, tot 2002. Van Twitter en toe zijn we weer opnieuw gestart. Uh, daarvoor een 10, 15 jaar gestopt geweest. Ja. we gingen ook niet in de lucht om daarmee door te gaan. Ja, want het was. Uh, ja, toen... Even kijken. jullie hadden een jubileum uh, volgens mij, uh, wat is het, een jaar geleden of zo? Of een album uitgebracht? Wat was het? Met Lemming? Ja? Nee, met, met, met Lemming hebben we vier albums uitgebracht. De laatste. Ja. Uh, nou, 15 jaar. Ja. En het, nie het nieuwe album dat heet Moving Paradise en dat komt over een ja dat andere de, de laatste album ervan dat was uh, god has Halloween puur ja. god, god muziek ja schitterend ja. Hoor. Ja. En, uh, en en en uh, ja we hebben er tussendoor wel een EP hebben ook uh, uitgebracht met daarop Ready to Love. Ja. Uh, die heeft ja dat is een geweldig nummer ook. Ja, klopt. Wat heeft het internationaal merkwaardiger genoeg beter gedaan... dan in Nederland in Nederland? Kijk, tenminste de nationale zenders die Engels taal draaien... die ja. kijken er niet naar. Ik heb één keer een interview gedaan bij Radio 3... en daar is hij twee keer gedraaid geweest. En dan ja. komt er alweer nieuw aan. En, joh, en het is niet zo dat ze dat ze het in een kweekbakje leggen... en zeggen, kijk, we gaan kijken, we gaan steunen. Nee. En we gaan zien want Het is een peperdure peper productie geweest toen de tijd... En, ik moet je zeggen, we hebben dat ook genomen, dankzij Carla met de ex-leden van, ja. van uh, Supertramp. Uh, dus het beste was, was voorradig. En en dan nog hebben ze in Hilversum... zoiets van, ja, het is allemaal best wel klaar. Ja. En maar niemand kon er omheen. Ja, het enige wat ze niet verplicht waren, natuurlijk is te draaien. Dat doen ze dan niet, maar dan draaien ze liever. Ja. Uh, nou zelfs minder de plaat uit Amerika of Engeland, maar dit was top en die, die dat liedje je te zien ook op YouTube en dat kan een man ook zelf worden. Ja, nou wij, tja, tenminste ik draai nog uh, toch wekelijks nog Ready to Love. Nice. En dat is uh, ja, ja top. ik vind het zo'n topnummer. Zo dat uh, ja, ja. Is het ook een vet. Ja. ja. Daarom zeg ik of, dat uh, ik, uh, ik, ik, ik wil je graag ook het uh, Moving Paradise naar je toe sturen als het uh, af is. Dus ik uh, la laat het contact houden. wel leuk. Ja, dan uh, stuur ik je wel even het adres. Want als het hier, uh, hier in de bus wordt gegooid, dan uh, komt het waarschijnlijk nooit terecht. Dus, nou ja. Dus ik stuur het je adres en uh, dan komt het allemaal goed. Hartstikke fijn. Ja, geweldig. Ja. Hey, ik denk uh, dan we lekker gaan draaien. De weg naar jou. Ja. En uh, ik, zou, ik zou zeggen, Carla, de Guwtjes. Zal ik zeker doen. En de mensen kunnen me altijd volgen via Facebook. Of uh, zich bevrienden ja. dan wel eventjes gaan babbelen. Ja. Of Een uh, chatje hier, een chatje daar. En uh, dan wordt het weer gezellig. Zo is het. Een uh, eigen site had je ook nog, hè? Ja, een uh, website. Ja. Ja. www.balinmitier.com. Die is momenteel wel. Uh, die zijn wel aan het updaten. Maar goed, hij, hij, hij is er toch... Ja, hij is, hij is niet helemaal up-to-date. Maar redelijk. Met, dat gaat. Ja. Dat gaat uh, ook dat gaat, uh, Ja, dat is allemaal echt. Tijdgebrek. En dat is ook de reden, Fred, dat dus over drie, ja, misschien over twee weken kan ik, uh, hij staat ook op YouTube, ja. dat liedje heet If I Only Had Time. Dat is een ja. heel mooi nummer. Ja, ik ken het. Van uh, eind, ja, eind jaren 50. Ja. Die heb ik dus in een nieuwe uitvoering zitten, dan weten de mensen gelijk wat ik bedoel. Ja, het is, uh, dat is inderdaad een prachtig nummer. Ja, zonder meer. En je ja. hoort het ook van iedereen altijd wel. Ik heb, ja, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd, ik ja. heb het zo druk. Dus vandaar. Ja, if I only have time, inderdaad. <laughs> <laughs> maar ja, dat, geldt, uh, dat geldt voor mij ook altijd hoor. Maar goed, uh, een druk leuwertje, er is altijd wel even ergens tijd. Nou ja, we pompen, we pompen altijd twee dagen in één. Ja, ja, zo doe ik het ook. Dus daar hou je vanzelf wat tijd over toch? Nou, daarom. Okay. Ik wil jou uh, bedanken en alle luisteraars die uh, die aandacht voor het liedje hebben. en het misschien wel leuk gaan vinden. Dus die. Uh, bedank ik ook voor die aandacht. Hè. Ja, ik, ik blijf je sowieso volgen op Facebook natuurlijk. Top, ja, zeker. Ja. Oh. Uh, nou ja, alles is, alles, uh, is, is welkom. Je, je kan bellen, uh, je kan me altijd ja. bereiken in ieder geval. En, uh, het zij uh, via Dennis, het zij via CFM zelf. Nou ja, uh, het loopt met Dennis hartstikke goed. Ik. Uh, ik overleg ook hier eens in de week met hem. Dan hebben we gewoon even een update van alles. Hoe het er staat, hoe het erbij staat. Ja. En, uh, ik heb ook af en toe wel een nieuwtje voor hem. En hij natuurlijk helemaal voor mij. Ja. En, uh, en zo groeien we door naar uh, straks over een ma paar maanden naar de nieuwe single. En, uh, en kijken wat er op ons pad komt natuurlijk. Ja, sowieso uh, hoop ik uh, alle goeds. Heel fijn. Dank je vriendelijk. Oké okay. okay, Wally. Hé, hey, groetje dan Carla. En uh, we spreken elkaar en geniet van het uh, mooie, mooie weer in het weekend. Oké okay, hè? Hey, groetjes. Bye. Hoi hoi. Doei, hoi. De weg naar jou, Wally, Mickey. iets bij als Zo, en dat is. Uh, dat was Wally. Zo, Wally, Wally, gaan we nu naar huis sturen, eventjes. Hé, <laughs> hey, uh, ja. Romy zit hier natuurlijk nog. Ja. Ja. <laughs> ik ben er nog steeds. <laughs> ja. En uh, nog, nog eventjes. even kijken, een klein kwartiertje. Hé, hey, um, ja, ik ben, ik ben er gelijk even aan het klikken en aan het, uh, alles tevoorschijn weer aan het halen. Um, nou, die hebben we al gehad. Um, ja. Deze had ik natuurlijk uh, op uh, Facebook neergezet. en I'm telling you I'm not going. Oh ja. Ja. ja. Dat is uh, ook een lekker nummer. Ja, zeker. Lekker nummer, maar wel lastig omdat het heel hoog is. Dus daar heb ik best wel, ik best wel lang over gedaan om dat onder controle te krijgen. <laughs> Want ik wou heel snel uh, in het hoog, wou ik heel snel te hard gaan. Ja. Maar daar word ik natuurlijk alleen maar schor van. Dus dat schoot niet echt op... Maar uiteindelijk hebben ik dat wel onder de knie gekregen. Dus uh, nu is het wat. Ja, nou ja. Het is, uh, het is, het is gewoon lekker thuis opgenomen. En, uh, ja. ja. Er ja, is niks mis mee, toch? Bedoel, nee. nee. Geluid is prima. Precies. Dus, uh, daar moet je niks meer aan veranderen. Behalve dan op cd uitbrengen. Maar. Dat kan altijd nog. Hè? Dat kan altijd nog. We gaan hem eventjes beluisteren. And I'm telling you. I'm not going. Romy Dannenberg. The best man I'll ever know there's no way I can ever. We er zelf moe van. <laughs> hey, ja, dat is een prachtig nummer. Ik zei net al, uh, ja, het klinkt een beetje als, uh, ja, uh, hoe zal ik zeggen? Uh, Barbara Streisand, hè? Ja. ja. ja. ja, ja uh, daar zing je ook nummers van? of? Ja, daar heb ik, uh, toen ik bij Karen Bloemen op mocht treden, ja. toen, uh, toen deed ik Woman in the Moon van Barbara Streisand. En dat is het enige nummer wat ik van haar heb gedaan. Ja, op, uh, best... op het toneel bij Karen Bloemen? Ja. Toen, ja, oké. Okay. En, en uh, ja... Dat is goed bevallen. Een ja, goed dat is zeker goed bevallen. Ja, ja dat was wel echt een topnummer okay. daar toen. Mogen we even een applaus geven? Ja, voor natuurlijk. Inmiddels is uh, de studio volgelopen. Mike, Mike <hierig> Willey <wel, is> zit <hierig> hier ook opleveren. voor de, ja, zijn programma zo direct eh, na Entertainment for you. en Met uh, zijn uh, nummers uit uh, ja, de Europese top 40, de Euro Breakdown. Toch? Ja, dan zou je zitten. Nou, ik ga ook nog eventjes uh, een, een nummertje draaien. En, uh, ja, dat nummertje. Dat, uh, moet ik eventjes even kijken. Ja, uh, ik heb hem. Ja, Kemal. En uh, dat is voor mij wederhelft. Uh, Kemal Monteno. En uh, ja, dat is op zijn Kroatisch. Dus dat is heel eventjes een andere taal. Heel anders, ja. ja. <laughs> <laughs> voor, mijn, uh, voor mijn vrouwtje. En fratio uh, sam Otec mogli, kako раз se strava, obuchlo se nebo košu nemu plava. Zege ze mouw brei zeva, kihnul is de zon en ni oblaka niet. Opet kan buddhan snijden, alles wat wil. Ik heb hem in ik lief, bij jou Opet kuca, strana lijeva. Sretan sam, jer znak. opet mi se pjeva. Had, dat allemaal vanuit Kroatië. Eh, kwam, kreeg een Monteno, zo en deze was voor jou natuurlijk. En eh, ja, eh, ja, ben je er wel eens geweest in Kroatië? Nee, nog niet nee. geweest. N -n niet? Nee. Nou, het is een heel mooi land. En zeker aan de kust. We willen wel graag ja. een nou, Dat moet je zeker doen. <laughs> hey, um, ja, even kijken hoor. We gaan eigenlijk naar het laatste nummer van jou. En uh, ja, het is gedaan. Ah ja. dat, uh, dat is het dus. Uh, het Nederlandse nummer, wat als laatste uitgebracht ja, is. Ja, dat is de nieuwste. Ja. En uh, nou ja, je vertelde het eventjes al. Uh, hè, voornamelijk Engels. En, uh, dit, dit nummer, uh, hoe was dat terechtgekomen bij jou? Ja, nou ook weer door, uh, door Harry Gerritsen. En uh, hij had de tekst naar mij gestuurd. En daar hebben we eigenlijk niet echt iets mee gedaan ooit. Want ik had het wel al een keer gezongen. Nog niet echt opgenomen, maar waren we nooit echt in verder gegaan. Dus ik denk een uh, uh, maandje of twee, drie geleden dachten we van, nou, waarom, waarom niet, waarom niet? Dus toen zijn we die op gaan nemen en toen uh, is het eruit gekomen. En uh, daar ben ik wel trots op. Nou, gaan we hem eventjes snel draaien voor het nieuws van zeven uur. Want daarnaast, ja, kom Mike. Die staan wat nee. te popen om <laughs> erbij te kunnen. <laughs> Uh, Romy Donnenberg en uh, ja, het is gedaan. In ieder geval, uh, bij deze wil ik, uh, wil ik jou, je moeder, je broertje natuurlijk bedanken voor, uh, voor de komst hier naartoe. Nou ja, ook bedankt dat ja. ik hier mocht zijn. En, uh, <laughs> ja, nee, graag gedaan. En uh, ja, we houden je gewoon lekker in de gaten uh, eh, via Facebook en, en, en andere social media. <laughs> en ja, wie weet. Wie weet. Eh, misschien komt het toch een album. Pre Precies. En, uh, uh, <laughs> ik bedoel, uh, ja, mochten ze mochten ze, ja... Iets willen van jou, kunnen ze ook via ZFM mij bereiken. En dan komt het ook bij jou terecht. Dus het maakt niet uit. Top. Hey. Top. Graag tot ziens. Tot ziens. En succes. Dank u wel. Hey. Bye bye. Je bent zo anders als ik jou nu aankijk. Ook je oren geven zoveel bloot Maar je weet dat ik niet meer mijn hand rijk Het is nu over, mijn gevoel voor jou is dood Ik zal mijn leven anders in gaan delen Zonder jou heb ik weer vrije tijd. Ik laat niet meer uit mijn gevoelens spelen. Veel te veel gelogen, maar de waarheid is een feit. Gebroken, wat zo mooi had kunnen zijn. Het is gedaan, alles voorbij. En die mooie tijd kwijt. Ik leefde in onzekerheid. Het is gedaan, het boek is gesloten. zo simpel deze keuze te maken. Maar het heeft echt te maken met gevoel. Van mijn hart zal jij echt nooit meer raken. Je moet me vergeten. Dat is wat ik hiermee. Bij deze wil ik alvast bedanken voor het luisteren en voor het kijken via de camera's natuurlijk bij ZFM Entertainment View. En natuurlijk graag tot, uh, tot volgende week weer. Luister nog eventjes dit nummer af. Romy Dannenberg, het is gedaan. Ik zou zeggen, geniet van het weekend en van het weer. Graag tot volgende week, groetjes, bye bye, zwaai, zwaai.